geef het woord aan het hoofd van dienst. Meneer de jubilaris, mevrouw Nienhuis en verdere familie Nienhuis. Een 40-jarig jubileum, meneer Nienhuis, is een gebeurtenis die men kan kenschetsen door twee dingen. Door gelukwensen en door dankbaarheid. De reden voor gelukwensen is dat het u vergund is geweest om 40 jaar lang... Uw functie uitoefenen in dienst van de overheid, dus in dienst van de gemeenschap, dus in dienst van uw naaste. Vijftig jaar, dat is geen kleinigheid. Vijftig jaar trouw aan de functie, veertig jaar, sorry. Oh. Dat, dat, administratoren weer, omdat precies even, uh, veertig jaar veertig jaar trouw aan de functie die je veertig jaar geleden koos. En het is dan ook geen wonder dat de werkgever, de overheid daarvoor een blijk van waardering wil geven in de vorm van een gratificatie. Die krijgt u dus ook en ik bied hem u hierbij graag aan. Ik moet eventjes met mijn handen anders komt er wat raar uit. Er is ook reden tot dankbaarheid en dat wel omdat u het uw 40 jaar heeft mogen werken in goede gezondheid ...voor uw gezin en voor de uwe. En als u dan mag terugzien op een goede carrière... ...en dat u dit jubileum mag vieren met uw vrouw en uw moeder... ...en uw oudste zoon, die ik in dit geval waarschijnlijk wel mag zien... ...als vertegenwoordiger van kinderen en kleinkinderen... ...dan is er veel reden tot dankbaarheid. En het is dan ook heel begrijpelijk dat u dit gevoel van geluk en dankbaarheid heb willen tonen, heb willen uitgeven door dit jubileum te vieren te midden van uw collega's en uw medewerkers. U doet dat op een grootste wijze door de wijze waarop u ons ontvangt in deze omgeving en op de wijze waarop u dat doet. U kunt terugzien, dacht ik, meneer Nienhuis op veertig prettige jaren. Terwijl er natuurlijk wel eens Schribbelingen zijn geweest, zijn het toch, dacht ik, koele jaren geweest. Uw gezondheid is altijd goed geweest. Uw eigen staat melden heel weinig ziekteverzuim. U houdt van uw werk. U voelt zich, dacht ik, thuis op de zaak. U wordt gewaardeerd door uw collega's en medewerkers. Allemaal factoren tot een feestdag. Allemaal redenen om geluk te wensen. En dan zou ik zeggen, in dit geval dan gelukkig met een grote G. U heeft een administratieve loopbaan gekozen. Ik heb leren inzien dat dat geen makkelijke baan is. Vooral niet wanneer u die moet uitoefenen, te midden van een aantal technici. Omdat technici de administratie nou alles eens zien, al de noodzakelijke kwaad. Maar dat is niet waar, dat heb ik toch wel geleerd in de omgang met u. Administratie is noodzakelijk en beslist geen klaar. Administratie en techniek kunnen niet buiten elkaar. Het werk van de technici zou niet goed uit de uiting komen wanneer er geen goede administratie was. En als er geen technici waren, dan zou er geen administratie zijn. Uh, administratie is dus heel duidelijk, ook bij de meetkamerendienst, een hulpdienst, een noodzakelijke hulpdienst. Maar, de wijze waarop de hulpdienst functioneert bepaalt voor een groot gedeelte de sfeer waarbij in de dienst wordt gewerkt. U voelt dat goed aan in Nienhuis. U doet uw werk op een bescheiden manier. U voert geen administratie onder administratie, maar u voert administratie ten behoeve van de dienst. En daarbij de administratie te beperken tot het noodzakelijke. De naam Nienhuis is een begrip geworden in de meetkundigendienst. Bijna net zo bekend als de meetkundendienst zelf. Zolang ik de MD ken, is er altijd een Nienhuis geweest. En zelfs neem ik aan dat zeer veel vrouwen van MD'ers weten wie Nienhuis is, omdat hij althans in het begin zo trouw voor de centjes heeft gezorgd. Het is prettig, meneer Nienhuis, om met u samen te werken. Het werk staat bij u voorop, niet administratie. Met deze werkopvatting maakt u velen het werken gemakkelijk. Ook mij. Ik wilde nog graag enkele persoonlijke woorden tot u zeggen. U is mijn administratieve werkgever. U weet een hele hoop moeilijkheden die ik dan dikwijls zie op te lossen, te omzeilen door de juiste toepassing en de juiste interpretatie van een aantal administratieve voorschriften. U is... Zoals ik het altijd zeg, mijn administratief geweten. Hartelijk dank daarvoor. Ik eindig nu meneer de met u namens allen van de meetkundendienst van harte geluk te wensen met dit jubileum. U hartelijk te danken voor alles wat u voor de dienst heeft gedaan en u toe te wensen dat de resterende MD-jaren nog prettig en vruchtbaar werken mogen opleven. Ja.